en heeft er enorme spijt van. Hij voegt eraan toe dat hij een drankprobleem heeft... en dat hij er hard aan werkt om daarvan af te komen. Brinkman ontkent dat hij heeft geslagen. De politie heeft twee jongens van 16 en 18 opgepakt... die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Gerben Hoeksma... de duivenman van Veendam. Hoeksma kreeg die bijnaam omdat hij alleen maar duivenvoer at. Het slachtoffer werd half augustus dood in zijn woning in Veendam gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf... maar hoe de 65-jarige Veendammer precies is omgebracht is niet duidelijk. De Kramer van Milieu schrapt de geluidsnormen voor buitenspelende kinderen bij basisscholen en kinderdagverblijven. Zo wil zij voorkomen dat omwonenden die zich storen aan het geluid van de kinderen het buitenspelen laten verbieden. In de uren dat basisscholen en kinderdagverblijven open zijn, gelden voortaan geen beperkingen meer voor het stemgeluid. De onderhandelingen over de AOW in de SER zitten muur vast. SER-voorzitter René Kan doet nog een laatste poging om werkgevers en werknemers tot elkaar te brengen. Er zou werk aan een voorstel dat de mogelijkheid biedt om met 65 jaar te stoppen met werken, maar dan voor een lagere AOW-uitkering. Mensen die tot hun 67e doorwerken zouden de volledige uitkering krijgen. Een Britse schatzoeker heeft in een weiland in Midden-Engeland een schat met 1500 gouden en zilveren voorwerpen uit de vroege middeleeuwen gevonden. Volgens een woordvoerder van het British Museum is de schat van enorme betekenis voor de kennis van de Anglo-Saxische periode. Behalve 5 kilo goud en 2,5 kilo zilver bevat de schat met edelstenen ingelegde wapens. De vondsten zijn vanaf morgen in het British Museum te zien. Het weer in het noorden geregeld zon, in het zuiden veel bewolking en wat lichte regen. In de loop van de dag ook daar vaker zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was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 Remembering it used to be so right If you're asking for the truth I have to say I won't believe It's Het uitzetten van zon, zee, Zandvoort en Zomerrit. Bei nahm Daumen raus, ich warte auf schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. En die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir is für mich gemacht. Ik weet, weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. den Wind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt.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 The having... in der woche jede nacht und der Mond scheint hell auf mein haus am see die orangenbaum blätter liegen auf dem weg ich hab 20 kinder meine Frau ist schön mm, alle kommt vorbei ich brauch' ihn rauszugehen ein am see unterm ende der straße steht ein haus am see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 talk, I can know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 FM Zone voor